Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het EK vrouwenvoetbal is begonnen. Engeland tegen Oostenrijk trapt op dit moment af. Verslaggever Ryan Halfhide, post in Amsterdam of Britse toeristen, zin hebben in de wedstrijd van vanavond. My Yeah. He's going to tonight's game. Yeah, he got t he won tickets on a Dorito packet, so he's going. You didn't even know. No, I I I couldn't go because I was here. But so he's going, so yeah, that's good yeah. then. What do you think about the the um, attention to women's soccer in, in general? I'm asking you for. I, there's not enough, to be fair. It's like, yeah, you don't really see it as much in your socials as like the. The men's game, so I don't know. There needs to be more coverage of it. I think definitely. Would you take the effort to go to England to to see a match? I've not got much money left, so probably not. But I'll certainly watch on the television. Zaterdag begint Nederland aan het toernooi dan tegen Zweden en Oranje is natuurlijk regerend kampioen. Buiten de grote steden neemt het aantal virusdeeltjes in het rioolwater nog steeds toe van corona. Gisteren stelde het RIVM op grond van cijfers uit de grote steden dat de piek van de zomergolf in zicht lijkt. Maar in de ziekenhuizen liggen ruim 3,5 keer zoveel mensen met corona als vorig jaar om deze tijd, zegt een epidemioloog van het Radboud MC. We liggen er minder mensen op de IC. Een grote gevangenisuitbraak in Nigeria. In dat Afrikaanse land ontsnapten bijna 900 gevangenen uit de gevangenis in de hoofdstad Abuja... ...nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Er zouden nog zo'n 440 gevangenen op de vlucht zijn. En je ogen meer afwisseling geven. Dat is het advies van het Oogfonds die vandaag een campagne begon om oogproblemen vooral bij kinderen te voorkomen... Niet de hele dag op schermpjes, maar ook lekker buiten spelen werkt goed, zegt deze oogarts. Je moet een soort, uh, ja, net zoals kinderen weten dat je gezond moet eten, is het zo dat je gezond moet kijken. En uh, ook op scholen dat er uh, stimuli zijn om na 20 minuten, uh, als je dichtbij werkt, doet even wat anders te doen. Ja, als je langere tijd kijkt naar iets wat dichtbij is, dan wordt je oog schijnbaar langer. Zoals lezen, of op een telefoonscherm kijken, of zelfs met Lego spelen. Dus dan even naar buiten toe. En dan nog het weer vanavond in het noorden wat regen. Morgen Ochtend verlaten de laatste bij ons land. Smiddags zonnig, wel fris, 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANDB. Er staat een file op taal 1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum en Naarden is de vertraging 20 minuten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Let nu Jouw keuze. ZFM. De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de lederrok. Ja, okay, oké, okay, okay. de, de mini-props dus. Um, Bolly ging ook in de platenindustrie werken. En die, die waren we een half jaar kwijt, of een jaar kwijt, had hij geen tijd meer voor. Toen dus zijn we doorgegaan met de mini-props zonder zanger. Oké. Okay. zijn we gewoon ja. instrumentale muziek gaan maken. En, en dat is dus smals. Was dat met. Was, want Stefan Emmer is dat ook? Stefan Emmer, Stefan Stefan Stefan Emmer. Emmer ja. ja.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 Waarom maak je dan muziek? Voor jezelf? Ja, gewoon je? voor jezelf en voor de mensen die het eventueel uh, leuk, leuk vinden. vinden. Ja. Ja, okay. En dat is dan meegenomen als, mensen, als andere mensen het ook leuk vinden. Ja. He, ja. Dat hoor je vaak inderdaad, ja. ja. ja. ja. Ik zou het wel een beetje stardom gaan, dat zou ik wel leuk vinden. Ah. Ja, maar ja het is, dat is natuurlijk ja, de afweging die je moet maken. Van, dan ga ik dingen doen die ik zelf misschien wat minder leuk vind... maar wat het grote publiek aanspreekt ja. en waarmee ik succes probeer te krijgen. Of blijf ik trouw aan mijn. Klopt, Eigen ja. overtuiging Eigen roze, en idealen ja. in binnen ja. de muziek van wat ik wil maken. Ja, ja waar, waar, waar, waar, met de mini -pops zijn we dicht bij de Starnum geweest. Uh, bij het voorprogramma van Slash. Dan nou, heb je een iets ander publiek dan dat je nog hebt? Heel natuurlijk. En dat hebben we ook gemerkt: dat er een ja? ander publiek was. De Ballie, uh, die, die kende Slash, um, uh, want Wally heeft bij Roadrunner gewerkt. Mm -hmm. uh, heavy metal label ja. was dat.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 In Londen, in de in, in Hammersmith... Uh, ja. Hammersmith. zo. als voorprogramma voor van Slash, de gitarist. Ah, okay. met, die, ja. met die hoge hoed. Ja. Maar het publiek van Slash was natuurlijk heel anders dan uh, ons, ons, ons publiek. Ja. Wij begonnen de set met een uh, instrumentaal. Met, met vogelgeluiden. <laughs> dus iedereen zat dan een beetje... <laughs> ja. om, dan ik niet om zijn <laughs> geenten. Onge onge onge ongemakkelijk. Ongemakkelijk. Uh, <laughs> ja. En, uh, <laughs> Toen begonnen wij uh, onze zetten en we hadden ook, uh, ook een tweede Synthesizer-speler. Die uh, uh, uit, Steinberg, uit de Stijnberg Studio die, uh, in pas van Toetsen had hij dan zo'n. Uh, hoe heet dat? voor die handschoenen. En dan, oh ja, dan, die is ook een ja, ja, bewegen ja, ja. ja. ja. Okay, ja. Die bewegen. ook ja die stond zo Kijk, wat gebeurt er allemaal? er <laughs> waren ook twee dansers in... Uh, twee danseressen in, uh, ja. voor die gelegenheid. Ik dacht, nou, als we toch in de Hammersmith staan... hebben we ook twee danseressen. Die waren helemaal <totstut> in, met... in tricot.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 Um, en gingen, gingen we al die t-shirtjes in het publiek gooien. Want die hadden wij nog over, t-shirtjes. Ja. Dus we waren opgerold en zo. Maar die kwamen ook weer terug. Dan <lacht> kun je lang <lacht> bezig blijven met je optreden. <lacht> en toen, toen realiseerde ik mij dat het echt, dat is echt fantastisch is. Je, als je publiek geen, geen echt cadeau van je wil. Dat ze gewoon terugkrijgen. Je krijgt gewoon weer t-shirtjes terug. En het, het werd steeds rumoeriger. En op een gegeven moment mensen gingen ook met, met, met, met bier gooien. Oh, ja, ja, ja. En, en van die kartonnen bekers. En, uh, en we waren zo bescheten als Nederlanders, van nuchtere Nederlanders, toen wij ja. klaar waren toen kwamen we Sles nog tegen en het klasje was heel klein. Hè? Ik, ik, ik zat met mijn synthesizer uh, op de schouder. <laughs> ja. Ik ging naar buiten om het in te zetten. Uh, dus, ik keek nog even en liep gewoon door. En we allemaal liepen door. Uh, Wally niet, hij een hand gegeven. Toen zijn dus, ze mensen hey, dat was Sles. Je zit aan hem hier te optreden te danken. We <laughs> zijn ook een boerenlullen, Ongelooflijk. En ook bescheten. Een beetje van die ja. Ja, ja, ja, ja. onhandigheid. Uh, onhandig. Ja, wat is dit? Een soort ja je denkt dat het wat moet je doen moet ja, je een hand geven zo wat je moet doen inderdaad. ja wat, wat ja. moet je doen Ik ja, is gaaf eigenlijk nou, zover is het, zo dicht waren wij bij, bij Stardom. ja heel even tegen aangeschuurd ja.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 dat waren gewoon smals nummers die, die we dus in de. Dat hadden we gewoon zelf gemaakt. Of het zelf gemaakt. Ik bedoel. Um, nee, laat ik het anders zeggen. De, de mini-pops lagen even stil omdat wel in de plaatindustrie uh, bezig was. Hij ja. had, had ja, absoluut ja. geen tijd ja. meer. En uh, tussen Pieter en ik, Pieter Mulder en ik. Uh, Pieter Mulder is een bassist. Die heb ik op een gegeven moment uh, bij de band gehaald. Met hem maakte ik heel makkelijk nummers. Echt heel eenvoudig. En de, de, toen deden we ook apart. Dat deden we dat. En op een gegeven moment hadden we gewoon... Uh, een, uh, hoe heet het? Acht uh, nummers liggen. En we hadden ze ook... Get, uh, of tien nummers hadden we... Uh, die die, die Smats 12 inch. er uh, zijn dus werktitels. Dus, dus eigenlijk schetsen zijn dat. Die je dan doorgeven werktitel... Uh, uh, genummerd van 1 tot en met uh, 15. Dus even, ja. Maar dat is gewoon uitgebracht. Ja. En... Uh,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 Die heeft, daar hoor je dan stemmige piano dingetjes nou ja, ja. ja. Um, dus wij gingen wat door met nummers maken en als, als, als Walli de leider van de band, de zanger uh -huh. uh, we hebben weer wat nodig dan, dan pakten we wat uh, oh, okay. uh, nummers ja, ik en, uh, en gooiden die er tegenaan dus het geluid is ook wel een beetje veranderd daardoor en uh, op een gegeven moment liepen die twee dingen ook een beetje parallel in het begin zeg maar maar later. Smals uh, in het voorprogramma en dan de munitie. <laughs> ja of andersom hè? Ja. Sorry. pak voor ja. jou maar niet uit. <laughs> nee voor mij weer. Ik, ik, ik ben er. Ik ja. ben er voor mij. <laughs> En, uh, en, en Smarts is dus. De Middyworks zijn na 85. Hebben ze niet echt iets uh, meer gedaan? We hebben toen een, een disco-uitstapje nog gemaakt. Disco? Ja, disco. Ja, we zaten in die tijd. Gebeurde nee. er zoveel dingen in 83, 84. Klopt, ja. ja. Had New Order had een plaat gemaakt. met uh, Joy Division ging dus over in New Order met uh, Blue Monday. En. Uh, ja. Wij gingen ook dat soort dingen maken, zeg maar. Okay, ja. En we hebben toen twee 12 inches voor Factory gemaakt. Dat heette, uh, die band heette dan Act on Instinct. Dat was een, een, een project voor dat soort muziek, 12 inches, een beetje als En daarbij zat ook een Michiel Kleis Michiel Kleijs, uh, een dj, een dj, die later directeur van de Roxy werd. Oké. Okay. Maar waren en, jullie uh, ook maatschappij kritisch? Ja, ja tuurlijk. tuurlijk. Ja? Misschien nou, misschien ja, nou ja, het, het is zo dat uh, je, je moet altijd uh, kritisch zijn. <lacht> ja, <lacht> ja. ja, ja. Je moet, laat ik het zo zeggen. Je moet goed opletten. <lacht> nou, dat is niet iedereen het mee eens. Uh, nee, nee, dat, nee, dat, dat, nee, dat klopt. Ja. Maar... Um, ja, weet je. Maar de teksten, we, waar gingen die over dan bijvoorbeeld of zo? Uh, de teksten die gingen, die gingen over. Die gingen, dat ging helemaal oh, nergens over. Oh, maatschappij kritisch, ja. <laughs> oh, ik dacht dat je het persoonlijk bedoelde. Nee, nee. Nee, muziek, muzikaal. Oh, muzikaal oh, Oké, okay. ja, <laughs> okay, nee, dan neem ik ja. het terug. Okay. Nee, ja. weet je, de, de teksten die, die te gewoon, dat waren persoonlijke teksten. Okay. Ook persoonlijke ja. Ja. herinneringen, ervaringen. In de morning. Be proud of your walls, have been closed, have kept you at home for thousands of years. But there's something I should tell you: all oh, the young boys, they are dressing like saints. Ja, dus, uh, we waren wel ma ma maatschappij-kritisch natuurlijk. Want we waren van de do-it-yourself generation. Hè? Ja, en de krakers. En de krakers ja, en klopt, de kunstenaars ja. Ja. en zo. Bally had ook op, op zijn platenleeftijd natuurlijk Peter Klashorst en zo. Hè? De, de Sandporter uh, die nu in, uh, via Cambodja in uh, Ghana zit. Peter Klashorst en schildert. Ja. Maar ook, uh, hoe heet die? Heb je ook alweer. Die dat museum had in Den Helder. Rob Scholten. Rob Scholten. Ja, die is die, dan die, die ook op, uh, op al die platen. <laughs> op, op het maar, publics label. Dus uh, Interior. Ja, interior die, is uh, met uh, Peter Klashorst. Ja, jullie en noemen John ontzettend veel namen, hè? En Young Lions is met... Uh, <laughs> de, uh, de Young Lions. <laughs> is met, uh, weet je... Uh, met Rob Scholten, toch? Ja, ja ja, nou, maar het weet je, het, zoals je in de jaren zestig een had, werd ja. het, je weet het de, dus de de de Johnny Van Doorns en, ja. en de de Shaffies en je had in de jaren 80 had je dat of in de jaren zeventig ja. had je dat ook en het is ook allemaal met elkaar verbonden ook. Ja, hoe ging die communicatie dan? Want volgens mij had je geen contact met Nijmegen of Eindhoven of zo. Het, het gebeurde hier allemaal in Haarlem. toch een beetje. Ja, het gebeurde dus uh, de, de, door, door de, uh, de, de, de aansturingen, zeg maar. Dat waren de plaatwinkels. Die okay. dus hele nieuwe muziek, uh, dynamische muziek, uh, brachten uit Engeland en Amerika. En je had dus groothandels, zoals boeddhist. Ja, ja. Die dan uh, elke week dat verspreiden over. Uh, Okay. Of, of, ja, maar of wel Nederland. binnen Haarlem dan of zo. Hè? Of, nee, maar ook, ook, ja. ook naar Groningen sturen ze hun platen. Uh, ja, dus het was echt, echt een serieuze groothandel. Ja, ja maar ik bedoel ja, zeggen. zeggen, uh, communicatie tussen al die muzikanten zo, uh, die groepjes ja. mensen eigenlijk. Ja, nou, ja, ja. ja, ja, ja uh, we hadden toen al de beschikking over telefoons. <laughs> Dank u. Ja. Ja. Ja. Ja. We hadden het telefoon. Ja. En de, de, de kraakbanden, dat waren allemaal best wel... Er zaten vijftien man soms hè, in die aarde in die, dingen naar de hout. Ja, okay. Er waren vier in aarde hout. Ja. Er zaten vijftien mannen gewoon... En die vlogen ook wel uit naar andere. Naar zo. andere dingen. En ja. die deden die, die, die, die, die, die dingen met elkaar. Ja. ja. En... Um,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 Uh, en Wally had wat... wat, wat, wat, wat ja, ja, waar kwam die bands vandaan? Geen idee. The maar kan tapes? ik dan wel zeggen dat het vroeger heel anders was dan nu? Ja, Ja, het is... Uh, Platerzaak dat, uh, heb je niet meer. Nee, he? in geen je heb je dus, niet meer. Nee, nee, nee, nee. Want die waren wel heel belangrijk, blijkbaar. Ja, die waren ja. echt heel belangrijk. Ja. Omdat je dan precies wist... Want je ging ook elke zaterdagochtend... Ging je eerst twee uur naar de platenzaak. Ja. Ja, ja, luisteren naar een Nieuwe ja, import. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, nou ja, ik snap in, in de Utrecht altijd in de al white noise... Uh, want ik, kwamen toen in de buurt van Utrecht. De, de nieuwe dingen te beluisteren. Ja, ja, dat heb nooit gehad. Nee? nee ja, ik dan heb... kwam, en inderdaad, je had toen heel veel van die independent labels. Ja. Uh, en dan kwamen er weer nieuwe dingen binnen, moest ja, je ja, ja. dan wel gehoord hebben. Ja, maar die, die, die, die, kijk die hoesen, zoals het er nu uitziet, is allemaal heel leuk en aardig. Maar er waren gewoon singeltjes. Dat waren gewoon, er stond ook helemaal niks op. Okay. Er waren gewoon white labels. En dan was er een, uh, een stikkertje... dat zat op het witte hoesje eromheen. En dan dat was okay, dan nummer 000... Yeah. van uh, band, een band uit uh, Aberdeen. Wat ja, ja, okay. zou dat zijn? Wat zou, ja. zou dat goed ja. zijn? En dan zit je die naald erop. En dan bij de eerste tonen hoor je al vaker... Nou, ja, of je het interesse hebt of niet. En zo ontwikkelde je wel een andere relatie... met muziek als ja. dat, dat tegenwoordig gebeurt. ik ja. Ja. denk okay. dat de jeugd ja. nu...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 Ja, dan deelde je dat. Maar ja. En je, je las alle bladen erover uh, uh, Ik hopen. heb mijn meeste muziek via Radio Veronica via vrienden in de zomer. Ja, maar ik ging niet zo vaak naar het luisteren, nee. nee? Mm. Pas als je iets wist of zo, dan ging je even wat luisteren. Ja. Nou. Nee, omdat ik in die uh, omdat ik dus uh, in die weet het, uh, omdat ik in eerste instantie mijn eigen klaar in verwikkeld ja. um, Dan nam ik ook stapels mee en die kon ik ook terugbrengen. Ja, dan okay. kon ik het ook doorprikken ja. en, nou, en, uh, dan ja. en dan terugbrengen. En uh, toen ik dus bij Boeddhisk in de, de Grootlands was, had ik op een gegeven moment soms zo, zo'n zo meter platen thuis staan. Ja, dat scheelt en dan, ook. En ja. uh, ja. dan moest je één keer in de maand afrekenen. Dus dan moest ja. je zorgen dat hetgeen dat, dat, dat, wat, wat je niet ja. wilde hebben, dat er weer terug ging. En je moest natuurlijk ja, heel, heel voorzichtig met die dingen zijn. Met je platen je zegt dat natuurlijk heel makkelijk van ja het is plussen en minnen en je, je kosten weet je, maar je moet ook een prognose hebben van nou ja ik denk er is zoveel van te verkopen en dat is nee, natuurlijk een variabele, dat heb ik niet want je maakt er dan 100 ofzo? Nou ik, ik, uh, ik, ik hoop dat ze verkocht worden ja. maar hoeveel? Inderdaad wat Dik zegt 100 of 20. Ja, sommige dingen verkoop ik 200 of 250, of 300. Maar dat weet je van tevoren niet natuurlijk. Nee, dat weet je van tevoren niet. als iemand het zou moeten weten, dan ben jij het. Maar ik denk Big Hair, Big Hair gaat fantastisch. Harald Ausbeu is op tv en de de dingen en en Monopoly, dus een jongen die dan in in in de kast een bandje met die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 Tongen in woord. Dan gaan we naar een paar dingetjes doen. Ja, smaals. Uh, ja. en, en, en de nieuwe mini-pops die, die verkopen ook niet zo grandioos. Nee. De laatste singeltje wat we in Nederland hebben uitgebracht. bij het label van de Charlatans. Wat we op. Uh, we hebben dat in de studio. Die, die ze, ik, we gaan een elektronische single opnemen. met. met, uh, met bit vintage opnameapparatuur. doen we in Engeland. Oké, okay, nou ja. leuk. verder naartoe. Singeltje opgenomen. Nou, die, na, na, na twee jaar zijn die 500 zijn weg eindelijk. Hoe kun die, je ervan dan, leven? Nee, ik doe gewoon een ander leer erbij. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, die, ja. Je moet wel. Ja. Ja, ik ben uh, bijvoorbeeld uh, nu actief in, in een paar panden in Amsterdam als huismeester. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, okay. uh, de, de pand rond met mensen praten en. Uh, Zorgen dat alles goed goed, ja, het goed onderhoud, gebeurt. onderhoud, Ja, Turken, Marokkanen, Nederlanders, dure buurt, arme buurt. Ja, oh, goed. En uh, waar verdienen we meer mijn geld mee? Oh ja, ik heb natuurlijk ook een DVD-label. Ja, met de ja, Oost-Oost-Europese ah. Oost films. Oost-Europese films, ja, maar dat is natuurlijk ook best wel over zijn hoogtepunt heen. Zou ik maar zeggen. DVD's over zijn hoogtepunt heen. Ja. Voor de rest heb ik nee, dank je. Voor de rest, uh, ik had. Uh,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 Ah, dat is fantastisch. En in die, uh, hoe weet het, in die, uh, um, die plaatsenzak, het Wapen van Harlem dus die is dat eerste voor de Asbest boys, wat je de kaak. Nou, de, de kaak. kaak is een dertienjarige de, drummer yeah. oh. en een zanger. Nou, die hebben dus in die, in die, in die, in die, in die snackbar opgetreden. Dus. <laughs> <laughs> weet je, er zijn zoveel dingen mogelijk, dus Ja, ja zeker. Een, ja, ja, ja. Mijn probleem is een beetje dat ik te veel alleen doe. Oké, okay. ja, ja. Maar zo so beheert het. Weet ja. je, het radioprogramma ja. doe ik ook in mijn eentje. Ja, ja, dat kan makkelijker. Ja. Nou, <laughs> ja. Ja. ja, ja. Ja, nou. nou maar, maar, je, je moet, je, maar, maar je moet je, techniek moet wel. ook, selectie, techniek is 2 uur Ja, en je dus moet je muziekkeuze uh, bepalen, muziek. <laughs> ja. hoe, hoe deel je het in? Ja. ja.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 En ik uh, zoek nog uh, eventueel, uh, het? een vrouwelijke sidekick, bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja. Ik, ik heb Je op ook Facebook gezegd, ik, ja. ik wil een sidekick hebben van alles ja. wat ik niet ben. Ja? Ja. Ik ben een man op leeftijd. Ja, dat zit niet ja. oh ja, ja, ja, ja zeker. Ik, ik, oh, ja. <laughs> ik pas niet in het profiel, geloof ik. <laughs> iedereen iedereen een jonge me, vrouw. Iedereen ja? had me door, gewoon. Ja. Ja. Ja. He, jammer nou, ja. ja. ja. ja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 Thank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 kan er nu een, Maar ik dat ja. nee, toch ja. niet doen. Wat... Het ziekenhuis. <laughs> ja, het ja. ziekenhuis. Weet ja. je, ik bedoel, ja. Ja. niemand zit op je te wachten daar. Dan kom je het ziekenhuis nee. binnen. En, ja. uh, hij is toen ook daar overleden, helaas. Okay. Ja, dus ik had het ja, misschien wel. wel moeten doen. En dat gebeurde met verdorie, nog een keer met dezelfde zelfde regisseur. Nog een ja. andere ook. Dus misschien moet je dit wel doen. Driemog scheepsrecht, ja. ja. <laughs> of misschien moet je dat gewoon doen, zeggen, nou... Nee, maar ja. ja. Ik herken het wel, eh wat... nou, uh... Gewoon op muzikanten afstappen. Dat deed ik ook nooit. Maar ja, misschien moet je gewoon een keer wat meemaken. Waarmee je die knop omgaat. En dat je dan denkt van. Ja, maar een beetje, maakt uh, uit. Ja. Ik doe het ja, gewoon. Maar, ja, maar weet Kijk, als je een radio hebt. Dan kun je zeggen. Je ik, ik, ik, ik doe het met de radio. Ja. ja. ja. Nou, dat is een goede binnenkomer. In plaats van. Ik ben een fan. Ik bewonder uw muziek. Ja. Ja, dat, dat, dat begint heb wel ik heel, heel veel. te van. Worden. Ja, daar heb je heel veel van. Ja. Er zijn enorm veel mensen. Ja. Dus. Dus als je iets concreets hebt, ik, ik doe iets met mijn radio, ik heb een platenlabel en uh, yeah. bla bla bla bla. Zo. Ja. Yeah. Yeah. Maar het is, uh, het, kijk, het is natuurlijk. Um, je, je moet het alleen doen als je het echt leuk vindt en echt de drijfveer Ja, Ja, ja, ja. What do them little girls wearing pigtails in the morning? Oh. town in the morning, in the Summertime's here, and look at their flowers every... Where in the morning, in the morning...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 Ja, ik vind ja. dat wel... Nou, uh, misschien uh, het er zit, het zit ook wel een ideologische uh, uh, deel in. Van ja, ik, ik wil dit graag en ik wil dit uit. En ik, ja, ik doe het, ja. Ja, je doet het gewoon. Ja, dat is gewoon wat je bereikt hebt. Daar ben je gewoon trots ja. op, ja. Nou ah, ja, maar gewoon ja, ja. En de dingen die, die ik... Uh, ja, trots... Ja, best wel eigenlijk. Gewoon, als, ik het, als, ik het allemaal, als ik bijvoorbeeld die dvd's op een rijtje zet. Dvd's en video's. Ik heb wel video's gedaan. Ja. Nou, dat is toch zo'n enorme muur is dat. dat is ja. echt heel veel. Dat is ook iets van 200, misschien wel ja, nou, 300 titels. Ja. Ja. En dan ook de platen erbij. Dus zo, kijk, dat heb je ja, toch maar toch wat nee, je allemaal al al bij je disc hebt uh, gekocht? En, uh. <laughs> nou, dat heb ik alweer verkocht. Dat heb je allemaal weer verkocht. Nou, ik heb een paar keer mijn, mijn, mijn, mijn platenverzameling moeten verkopen. Omdat ik om, gewoon. Uh, om je, ja, om je, je werkzaamheden ook, en, ja, voor en te veel kunst. Zetten. Ik heb ook een galerie gehad. Oké, okay. heel, ook heel veel kunst, ja. In die galerie was filmmakers die ook kunst maken. Ja, oké. Ja.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 ik moet eh, bijvoorbeeld ik had een, een rooie waas had ik op, op lowlands geregeld ja. rooie waas amsterdamse band elektronica harde elektronica nederlandstalige teksten eh, en die die ze dan ook echt fantastisch uit bijvoorbeeld een nummer heet bepaal jij dat maar die vent die zingt dan bepaal jij dat met twee p's en die, en die muziek is zo zo <laughs> ja, heel, yes, ja. Ja. En zo ja. zo en zo hard ja.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 enorme loads Lowlands, Misschien eens een beetje Jesse improviseren. Ik dacht, fuck, hier heb ik een grote fout. Ik had gewoon tegen ze moeten zeggen, jullie moeten gewoon je, je die die de, de muziek, nummers ja. spelen, die gewoon uh, de meest bekende nummers. Ja. Maar ze, ja. ze, ze, ze moesten Zeker zo lowlands, nodig, ja, ja. ze moesten ze nodig indruk maken. En, in oh, ja. ja. ja. damn, daar heb ik dat, dat is een van de dingen ja. die me even te binnen schiet, dat ik dat ja. niet gestuurd ja. heb. Okay. Dus als je um, um, soms moet je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 A virus spread so deep, it was its only goal. He doesn't have a heart, for he has sold it cheap. Another useless fuck, so hardcore he cannot feel. This is another one of those games that we play. I'll be your bloody ace, you be my joker. today. I'll suck your lovely lips and then I'll orgasm again. Come on. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.